Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Enschede is de vuurwerkramp herdacht. Precies 25 jaar geleden was er een explosie in een vuurwerkopslag in de woonwijk Roombeek. 23 mensen kwamen om het leven, 950 mensen raakten gewond en zo'n 200 woningen werden verwoest. De herdenking begon met het leggen van bloemen door de burgemeester, zag verslaggever Bo Heimessen. En daarna werden de kerkklokken overal geluid in de stad. En dat gebeurde om vijf voor half vier, het tijdstip van de ramp. En dat was dus ook het moment dat het pakhuis van SC Fireworks, die opslagplaats met al dat vuurwerk, zo'n 900 kilo vlamvatten. En burgemeester Olof Bleker sprak in een korte toespraak over de impact van deze ramp op Enschede. De politie zoekt getuigen en camerabeelden na een brand in Didam afgelopen nacht in Gelderland. Vier woningen zijn erdoor verwoest. De buren van deze bewoners zagen na afloop hoe hun huis werd gesloopt. Die waren hier vanmorgen toen wij nog aan het kijken waren. En het, uh, haar zoon uh, die was ook echt goed overstuur en heel boos. denk ook uit verdriet, want je bent alles kwijt. Ja, en die vrouw was helemaal, stond helemaal verslagen bij. Ja, geen idee. Zielig. Je bent alles in één hap kwijt. Zo heb je alles, zo heb je niks. De politie sluit brandstichting dus niet uit. De 24 bewoners van de getroffen straat in die dam krijgen allemaal vervangende woonruimte. Bij de brand raakte trouwens niemand gewond. Steeds meer jonge mensen krijgen kanker. Vorig jaar kregen bijna 4200 mensen tussen de 18 en 39 te horen dat ze die ziekte hebben. 35 jaar geleden ging het nog om 3100 mensen. Volgens onderzoekers van een kankercentrum komt het voor een deel door leefstijl. Meer stress, minder beweging en het eten van bewerkt voedsel. In Peru zijn ze pislink over de bekladding van cultureel erfgoed. Op social media gaan beelden rond van een man die met graffiti een meters grote penis spuit op de muur van Tjant. Dat was duizend jaar geleden de hoofdstad van een eeuwenoud rijk met de naam Chimu. De dader kan volgens de Peruaanse wet zes jaar gevangenisstraf krijgen. Het weer volop zon en ook vanavond blijft het nog lekker warm. Rond een uurtje of negen is het nog tussen de 17 en 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar meestal schijnt de zon er dwars doorheen. Het wordt dan 16 graden in het noorden en 24 in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de wegen rond Amsterdam door de werkzaamheden op de A1. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam... voor die we een kwartier oponthoud. A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Knoop het Vels, een 10 een minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Bad Oeverdorp en knoopt het Holendrecht... ruim een half uur oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Utrecht... een half uur extra reistijd... A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en Huizen, 20 minuten oponthoud. En dan nog de N242, Alkmaar richting Middenmeer, de Heer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 God can't ...de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij zijn afscheid in de Tweede Kamer heeft Pieter Omtzigt een staande ovatie gekregen. Omtzigt vertrekt na 22 jaar. Kamervoorzitter Bosma zei dat Omtzigt kwam als Kamerlid en gaat als instituut. De Israëlse premier Netanyahu heeft gezegd dat het leger de komende dagen met volle kracht... ...de operatie zal voltooien om Hamas te verslaan. Volgens Netanyahu gaat dat samen met bevrijding van de gijzelaars. In Enschede is de vuurwerkramp herdacht. Vandaag, 25 jaar geleden, ging het bedrijf SA Fireworks de lucht in. 23 mensen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en de schade was enorm. Het weer, vanavond nog lang warm, morgen zon en wat wolkenvelden en het wordt 16 tot 24 graden. day. How you can speak right to my heart Cause We know the sun. I yeah. see.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 that you feel.